Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Het NOS-journaal. Bij aanslagen in vijf Afghaanse provincies zijn zeker 64 doden gevallen. Doelwit waren militairen en politiemensen. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de radicaal-islamitische Taliban. De meeste slachtoffers vielen in de zuidelijke provincie Kandahar. Daar lieten zelfmoordterroristen twee autobommen ontploffen bij een militaire basis. Daarna volgde een urenlang vuurgevecht. 43 militairen en 10 Taliban-strijders kwamen er om het leven. De laatste maanden zijn er bijna dagelijks aanslagen... op posten van Afghaanse veiligheidstroepen. Een man die op de pont bij Amsterdam Centraal... twee mensen in elkaar had geslagen... is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Ook moet hij 8.000 euro schadevergoeding betalen. Samen met twee anderen reed de daders hun slachtoffers aan... en mishandelde hen. In de media werd een link gelegd met geweld tegen homo's... maar dat is niet aangetoond. De dader, een man van 24, werd ook veroordeeld... voor geweld tegen twee Britse toeristen... Een van zijn mededaders komt later dit jaar voor de rechter. VVD-Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen... volgt waarschijnlijk Melanie Schultz van Hagen op... als minister van Infrastructuur en Milieu. Drie VVD-Kamerleden worden genoemd als staatssecretaris. Barbara Visser voor Defensie, Mark Harvers voor asielzaken... en Tamara van Ark zou terechtkomen op sociale zaken. Eerder werden al de mogelijke andere VVD-ministers bekend. Zelstra, Dekker, Biebes en Bruins. In de Rotterdamse haven heeft brand gewoed op het dek van een schip dat kokosolie vervoert. Door nog onbekende oorzaak was er een explosie die werd gevolgd door een steekvlam van 50 meter hoog. De brandweer had het vuur snel onder controle. Iemand op het dek gleed van schrik uit en raakte gewond en is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Het weer, het is droog en er zijn perioden met zon. en Het is 18 tot 22 graden. Morgen regen en veel wind. Smiddags wordt er wat droger en dan wordt het 15 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Flink wat vertraging nu al in de randstad op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag. Bij knop het Burgerveen acht kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. Vertraging meer dan een uur. Daardoor loopt het ook vast op de A5. Van Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knop het De Hoek vijf kilometer. Vertraging ruim drie kwartier. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Schiedam-Noord 6 kilometer. Ook daar zijn drie rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Vertraging bijna een uur. En op de A28 Utrecht-Zwolle in beide richtingen bij Knoop het Hoevelaken 8 kilometer. In beide richtingen is de linker rijstrook dicht en de vertraging zo'n 20 minuten. Tot zover de Verkeersinfo. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een hele goede middag, luisteraars. Ik ken nagen hoe snel ik wil beginnen, eigenlijk. Het is donderdagmiddag, 19 oktober. 4 uur, dus tijd voor van Live. Oftewel, Hans en Ronald in de middag. ZFM is te verluisteren via Frequentie 106.9 en Kanaal 40. Maar u kan ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl. En wat gaan we vanmiddag doen? In ieder geval om kwart over vier de nummer één hit van deze week. En dat is een nieuwe. Om half vijf de kolom van El Kerkman. Om kwart voor vijf de nummer één hit van het jaar 1966. En om kwart over vijf de gouden oude van de week. Half zes het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zes de bioscoopprogramma van Cirque Zandvoort. En niet te vergeten nieuws over onze fantastische badplaats. Een programma dus die hartstikke vol zit. Dus we gaan lekker beginnen. En ik wens u heel veel plezier. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ze zijn en. nu wakker, denk ik wel, of niet? Oh, nou, ja, dat wel zou wel een rustig, we kunnen, uh, rustig, uh, nummer. Oh, het waren trouwens uh, This Girl ja. met Koenks uh, en Cooking on Three Burner. Kijk, dat bedoel ik. Ja, Goed dat jij het uh, zegt. <laughs> ik, uh, ik begin maar met het evenementenagenda, want dat uh, lijkt me wel aardig voor deze maand. De 20e, wild drive in bioscoop. Dat is aan bocht. En daar weet Ro alles van. In de circuit Zandvoort. Om 7 uur en om half 10. De 29e Muziek op zondagmiddag, Studio Anthony, Oosterparkstraat 44, aanvang om 4 uur. Tot de 31e Burnwandelingen, en dat is de Amsterdamse Waterleidingduinen, en reserveren via de VVV. En de 21e Kofferbakmarkt, Gasthuisplein, aanvang om 10 uur s morgens. De 25e Betsy de Clown, Ronald komt ook. Show in pluspunt, aanvang om 2 uur. November en de 3e november, een lichtjesavond. Begraafplaats Zandvoort, aanvang om 7 uur. Ik moet zeggen, dat is heel indrukwekkend altijd. Ik ben in Haarlem wel eens geweest. En de vijfde, Zandvoort loopt, hardloop evenement door Zandvoort. En ook de vijfde, Zandvoort vrouwenkoor, concert in Theater, in theater de Krocht. En aanvang om 3 uur, smiddags. Dus er is weer genoeg. Ja, er is zat te doen. Ja. En, en je vergeet eigenlijk nog um, de raceweekend, komende zondag. Ja. Staat er dan niet op? Je, nee, maar dan kan je max bekijken vanaf de hoofdtribune op het circuit. Oh, maar hoe komt die race? Nee, je kan de race in Amerika bekijken op een groot scherm. Oh, ja, ik had het met Janni erover. Ik zei, je moet wel hard gillen wil je hem aanmoedigen? Ja, ja, ja. <lacht> nou, het wordt doorgestuurd. Oh zo. <lacht> Hey!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 Maar dit zijn dan een hele hoop die je in één keer hebt gehoord, hè. Kelvin Harris. Ja. Pharrell Williams. Ja. En Kate Petty. nou gaan allemaal tezamen. Ja. Nou, en dan heet het nummer Fields. Oh, een beetje kort voor de, Ja. Dus we hadden ze eigenlijk heel anders moeten ja. noemen. Hey, maar wist jij dat uh, Zandvoort een groene apotheek had? Nee. Ja, dat is echt wel. Want na een eerder overgestapt te zijn op zonnepanelen en alle verlichtingsgarnituren na led omgebouwd te hebben, heeft de Zandvoortse apotheek nu ook een elektrische bestelbus aangeschaft. Het heeft allemaal grote besparingen opgeleverd en het is beter voor het milieu. De bestelbus stoot geen fijnstof meer uit en we hebben van de gemeente een oplaadpaal gehuurd in het LBC. Toen de toestemming er was, konden we de nieuwe Nissan aanschaffen, vertelt apotheker Hans Mulder. We kunnen dus spreken van een groene apotheker. Nou, behalve weet u het zeker? De groene apotheker. Behalve Nissan heeft de Toyota, en alcohol, die hebben Audi allemaal, allemaal heeft, van die oh, elektrische dingen. dingen ja. Ja, ja, ja, ja. Weet u het zeker? Dan heeft u een groene apotheker. Ja. Met een goede kreet zeg hé. Nee, nee, nee anders, huh? Bedenken we waar je, je bij bent. betaald. Dank je, dank je. Hey, ehm. Um... Ja. Volgens mij is het tijd voor... Uh... De klapper van de week, week, week, week, week, week! Die dus? Ja, die. Heb jij nog een babbeltje bij? Of ga ik hem eens draaien? Nee, nee, je gaat hem gewoon draaien. Dat is hem niet. Dat is hem niet? Dat is hem niet. Oh. Dat is hem niet. Het is pink. Oh, we gaan de ik heb de verkeerde in mijn hoofd, Johan. Oh, oh, ah. oh, dat is toch een hele oude, oh, ja. dit. Deze is wel goed.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 That you had the answers. What about us? What about all the broken, happy, ever after?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 Dit is toch een stuk beter dan... Uh, ik wou dat net Uwalepa. zeggen. Je houdt uh, de, mond, uh, de, de, de dingen uit mijn mond van. Ja, dan. vies hè. Ja, ja, dat is inderdaad een stuk beter. Hey, uh, heb jij huisdieren of niet? Uh, ik heb uh, huis, huismeid, bedwansen. Uh. <laughs> nee, dat bedoel ik niet. Oh. Ja, dat kan ik verwachten natuurlijk. Maar er is een, een dierenvoedselbank. En momenteel loopt er een mooie actie bij uh, uh, Ja, AH in Zandvoort. En klanten kunnen de emballagebonnen voor lege flessen met statiegeld schenken aan de Dierenvoedselbank Zandwoord. Deze officiële stichting bestaat sinds juni van dit jaar en is opgericht door Tony Haak en zijn vrouw Wendy. De Dierenvoedselbank steunt eigenaren van huisdieren die het tijdelijk financieel wat minder hebben. Dus wilt u deze dierenvrienden een steuntje in de rug geven? Lever dan uw lege flessen en in bij Albert Heijn en schenk de opbrengst aan de Dierenvoedselbank Zandvoort, Deen en die dingen. Ja. Alles. Ja, nou, is een goede... je mag niet één naam zeggen en dat is wel heel vervelend. Nee, maar... Ja, maar oké. Okay, maar... en, en in dit geval mag het wel, denk ik. Ja, Ja, ik denk dat het is ja. niet echt goed doel, uh... goed doel Ja, dit is een heel goed doel. Goed initiatief tonen. Ja, vind ik ook. Ja. Hey, um... Chapeau. Ja. De, de nummer één was dus pink, hè? Ja. Met de Wardenbowers. Daar hadden we het net over. En Do Aleppo was alweer gezakt naar plaats vier of vijf. Ja, die zakken gaan we uit. Um... Ja, deze dan maar. Ja, die ken je wel. De oh, auto is ook heel erg mooi. Ja. Hé, hey, ik zoek alleen maar goede muziek Ja, uit, dat is ja. waar. Dan heb je gelijk. Neem me niet kwalijk. Dat feels warmer. Sleeping kill you Dat was de Stronger van Kelly Clark. Ja, dat is ook een lekkertje, hè? Ja, ik, ik bedoel, dat plaatje zo... dan, hè? Oh. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Maar, nee, nee, dus, nee, dat is waar. Maar nee. het is nog geen tijd. Nee. nee. Nou, ik ja, heb. Het is wel een tijd. Maar ja, het is nee, niet, maar, een maar niet. tijd, denk ik wel nee. dat jij dacht ja. dat het tijd was. Ja. Wel, als het tijd is, heb je tijd? Ik heb wat tijd. Oké. Okay. Ja. Um, uh, het, het is misschien wel wat voor mij ook. <laughs> er zijn taalspreekuren in de biep. Voor iedereen die vragen heeft over de Nederlandse taal. De Nederlandse taal wil leren, volwassenen die beter willen leren lezen en schrijven of taalvrijwilligers zijn, kan op elke vrijdag van 10 tot 12 in de bibliotheek Zandvoort terecht. medewerker van de bibliotheek geeft tijdens een taalspreekuur informatie en advies over taal, taalkursussen en taalaanbieders. De bibliotheek heeft een eigen taalaanbod in de vorm van Nederlands les, lees- en schrijfclubs en een brede collectie van eenvoudige leesboeken en leesmateriaal. Daarnaast verwijst de bibliotheek aan de Louis Davis straat nummer 1, door u, door de taalaanbieders in de regio. Nou. Ja, dat vind ik ook een goed initiatief. Ja, dat zijn hele goede dingen allemaal. Hetzelfde de Dierenvoedselbank, vind ik dit ook een heel goed initiatief. Ja. ja. En, voor en uh, als ik zo af en toe de commentaren <laughs> op Facebook lees, ja. nodig ik half Zandvoort uit om daar eens even te gaan kijken. Ja, maar, dat, weet je, dat is weer persoonlijk. Maar ik, ik, ik, ik ben zelf ook niet uh, geweldig in de Nederlandse taal, moet ik eerlijk toegeven. Uh, nee. Ja, in, in mijn tijd was dat ook niet zo. Uh, toen ik mijn, uh, mijn opleiding deed. Je bedoelde dat uh, uh, toen Napoleon net uit Rusland terugkwam. <laughs> ja, zoiets, ja. <laughs> nee, nee, maar in, in mijn tijd, toen ik HTS. Uh, hadden wij wel Nederlandse taal, maar het was niet echt. Dat je zegt, nou, het was hoogstaand. Hetzelfde ja, met Engels. Ja, dat was. Je had het dan, maar dat was het ook. Nee, ja, dat klopt. Maar ik heb hetzelfde. Op de avondschool leer je geen, geen Nederlands. Nee. Uh, dus in mijn Nederlands heb ik geleerd. Uh, uh, in mijn ambtelijke periode. door het schrijven van uh, ambtelijke stukken ja. en dat soort oh ja, dingen. ja, ik heb hetzelfde, want ik heb ook avondschool gedaan. En dan weet je eigenlijk dat je geen, geen talen gewoon krijgt. Geen nee. wat je gaat in de halen. Ja, ook. Ja, <laughs> ja. ja voorstel ook af en toe. Hè? Ja, oh. nou, ik vind het soms uh, wel eens heel erg. Zonde eigenlijk. Ja, wat ik, wat ik uh, prettig vind is dat ik, doordat uh, mijn taal, zeg maar, verrijkt is, ja. um, er gaat veel meer voor je open. Als je, uh, je bepaalde literatuur gaat ja. lezen, ja. dan komt het ook binnen. Ja. Ik laat het meestal buiten. Ja, dat Thinking Out Loud, dat is wat, wat wij met z'n tweeën doen. Het is sharing.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 Nee, nee, nee. Nel Kerkman. Volgens mij is oktober de maand van de geschiedenis. Zo staat het in ieder geval vermeld op de kalender met bijzondere maanden. Dit jaar staat op het thema geluk centraal. Ik heb eigenlijk nergens gemerkt dat oktober de maand van de geschiedenis is. Maar toen ik vannacht niet in slaap kon komen... bedacht ik mij dat de toegestuurde enquête van de gemeente de geschiedenis ingaat... als één met een groot vraagteken. Want een brief ontvangen van de afgetreden wethouder Demmens is een wondertje op zich. En zeker een geluksmomentje. Dan heeft hij toch nog iets positiefs ingebracht, denk ik dan. De arme man heeft wel een snoepreisje naar Zweden verdiend. Alleen, helaas pindakaas, bij het lezen van de enquête... gaat het diverse belletjes in mijn bovenkamer rinkelen. Enkele gestelde vragen kloppen niet. En vooral vraag 10: welke vorm van parkeren heeft uw voorkeur... me mij problemen? Je moet namelijk een eerste en een tweede voorkeur invullen... Ik wil gewoon bij mijn eerste keus blijven. Echter, digitaal invullen lukt niet. Dan maar een formulier handmatig invullen. Dat gaat gelukkig wel. Bij vraag 5 sta, plaats ik ook een heel groot vraagteken. Op parkeergebieden vergroten de oplossing zou zijn. Dat is echt een vraag waar je niet gelukkig van wordt. Met een toegevoerde kanttekening... gooi ik het hele gedoetje in de gemeentelijke brievenbus. De indevedatum is 25 oktober. Men heeft haast want ik ontving de brief op 15 oktober. Ik ga nog op herfstvakantie, dus het is krap dag. Verder vraag ik mij af welke wethouder deze hete parkeerbrei nu gaat overnemen. De verkiezingen komen eraan en dan wil men als de partij het liefst heel veel stemmen trekken. De daadkracht voor een evenwichtig parkeerbeleid is in de laatste vier jaar regeren door niemand goed aangepakt. Ondanks dat het wel bij alle partijen breed uit op de verkiezingprogramma heeft gestaan. Bij de aankomende verkiezingen zal parkeren zeker als speerpunt weer gaan komen. Ik ken de spreuk in de raadzaal en weet dat je niet alle neuzen naar één kant kunt krijgen. Welke partij kunnen we toevoegen in de zandvoorse geschiedenis als bedenker van een goed parkeerbeleid voor iedereen? Als het lukt, dan ben ik pas echt gelukkig. Nel Kerkman. Ja, we beginnen eerst maar eens met goede bestuurders en dan de rest pas. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja, maar weet je wat het is? Dat is die van Nel Kerkman. Parkeren is, is sowieso een, een, een probleem, denk ik. In elke stad en elke gemeente is het parkeren een probleem. Ja. Overal. Zelfs bij ons in de, in de, in de woonwijk, waar geen parkeer... Bij jou is uh, in Hoofddorp dan. Hè? In Hoofddorp. Ja. Daar, daar hebben ze uitgerekend dat iedereen 0,8 auto's hebt. Zoveel parkeerplaatsen zijn er. Ja. Nou, als jij op een bepaald moment twee kinderen hebt... dan krijg je ook zelf een auto. Dus heb je er al drie, misschien vier auto's. Waar ze dan met die blijven, daar heb ik geen idee van hoor. Dat, uh... ja, meestal zijn het landelijke normen. Hè, je... Dat weet ik wel. Dat, maar waar dat ook slaat, dat snap ik niet. Ja. Moet je aan de grote rekenmeesters vragen. <laughs> ja, dat is... Van het ingenieursbureau, die ja. dat heeft ook. Ja, ja, gehoord, ja, ja, heeft ja, ja, ja, ja. Maar uh, nee, uh, dat weet ik. Ik weet uit mijn eigen vakgebied uh, ook van vroeger nog dat. Uh, er was altijd een parkeernorm. Ja, ja, als, je, als je ruimte over had in, in het bestemmingsplan... dan gooi je de parkeernorm uit omhoog. Ja, ja, dat is waar. Ja, ja we rekken gewoon de op. Ah. Zo werkt het met alles ook met Schiphol. <laughs> ja, dat is dan weer een verhaal apart. Hè? Dus je kan ja. eerst muziek doen en dan... Ja, wel... ja, dat is goed. En als je het dan toch over Schiphol hebt... Don't speak. No doubt. Ja, we hadden het net over dat Hans zo'n uh, zware, zwoele stem heeft vanwege overvliegende vliegtuigen. <laughs> ja, dat komt, ja, of door de whisky, dat kan ook. Ja, nou, <laughs> dat weet ja. Maar niet. Roken doe ik niet, dus dat kan het niet zijn. Dus, uh, Als je graag ik. wil roken, dan uh, ja. steek ik er wel even aan hoor. We hadden het over, uh, heb ik het al gehad over die uh, uh, Wild Drive-in bios bioscoop die er komt. En dat is uh, vrijdag, dat is morgen dus. En dat begint om zeven uur en dat is de echte drive-in bioscoop op circuit Zandvoort. Hoewel de hele maand oktober is gevuld met unieke activiteiten... is een van de hoogtepunten in het Zandvoort Go Wild-programma... een wel heel bijzondere ervaring. Want wanneer, u kun, wanneer kun je nu in de Tazza-bocht op circuit Zandvoort... vanuit jouw auto genieten van twee topfilms? Het begint om 7 uur en dan kunnen jij met je kinderen samen kijken... naar The Lion King, en dat is Nederlands gesproken, dus dat is hartstikke handig... En om half tien gooien we de tempo wat omhoog met Fast and Furious nummertje 8. En dan hebben we de website www.zandvoortgoeswild.com. En jij hebt er ervaring mee, hè? Ja, ja, ja. Ik ja. ben al een keer er nog geweest. In de, en uh, en hoe, hoe gaat het met het geluid? Kan je dat in de auto ontvangen ja, of zo? Ze, ze zenden uit via een bepaalde frequentie en je kan je op je autoradio vangen. Dus ik... Behalve als je een Amerikaanse auto hebt, dan ja. wordt het een probleem. Oh, waarom? Ja, dan ga je die frequentie niet te kunnen ontvangen. Oh. Nou. Dus. Maar, uh, uh, uh, het is maar, een hele is, ervaring, hè? Ja, het is leuk om, uh, om mee te maken. Uh, twee films vind ik, alle twee, niet zo dat je denkt van, jee, zou ik nooit voor naar de bioscoop gaan, maar dit uh, Dit is gewoon dit de ervaring. Doe, dit doe ik, ja. En dan een uh, drankje erbij, dan kun je bestellen, geloof ik. Ja, ja die, uh, ze komen het bij je auto brengen. Dus, jonge, jonge, jonge. Dus, uh, helemaal luxe. Hoe luxe kan je het hebben? Ja. Dus, ja. Um, dan gaan, we, gaan we verder. Ja, zeker. Ja. Ja. ja dan doen we. Ja, dit is een hele mooie. Vind jij hem mooi? Ja, dat doen we dan. <laughs> <laughs> <laughs>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 Yes. Maar, uh, dat had je een beetje kunnen gokken. Snow Petrol. Die, ja. Die. Ja. ja. Nou, dat duurt nog even voordat het gaat sneeuwen hier, hoor. Ja, je weet nooit. Nou, je weet nooit, je weet nooit. ik geloof het niet. Nou. We krijgen, ja, ja. Volgens mij krijgen we 20 tw graden in. deze Ja, laten we dat maar eerst doen. Ik heb een, een hele leuke uitgezocht. En dat is uit 1966. En dat is van de Australische rockgroep The Easy Beats geschreven door de bandleden George Young en Harry Vanda En het werd een wereldwijde hit. 16 op de Billboard Hot 100 chart in mei 1967 in de United States. En nummer 1 op de Nederlandse top 40 in december 1966. En dat is A Friday on my mind van de rockgroep The Easy Beat. Monday morning feels so bad everybody seems to man me coming tuesday i feel better, better. de Mercy Beat, hè? Ja, ja, ik denk het is zowat vrijdag, dat nu mee heb ik die. Ja, precies. Nee, nee, ja, dat, dat komt ook... Ja, ja toch? We mogen, dat niet. mogen dit, want vrijdag zijn we er niet, hè? Ja, dat is waar. Vrijdag zijn we er niet. En dan heb jij uh, je Philippines waar ja. jij heen gaat. En ik heb wat anders. Ik ga een, uh, een weekendje weg. alweer Naar de Belg. Naar de Belg? Naar de Belg. Ja, naar Mechelen. Oh, je zoekt iets waar je ze je wel snappen. Ja, ja, ja. ja zoiets. ja. Uh, ik wou nog even wat zeggen. Ze hebben in, in Zandvoort hebben ze weer uh, de achtste open Nederlandse kampioenschap Garnalenpellen. En dat begint de 28e om vier uur middags. En de vrienden van de Garnaal Zandvoort en de crew van Strandspaviljoen Thalassa organiseren voor de achtste keer op rij het open Nederlandse kampioenschap Garnalenpellen. Er wordt in oktober 28. Smiddags om vier uur begonnen tot aan de avonturen. Locatie is Café Het Juttertje in het jaar rond paviljoen Thalassa enzovoort van de familie Molenaar. Eerst vorig jaar was de categorie de profspellers en de recreatiepellers. En de eerste ronde wordt er gezamenlijk gepeld en aan de hand van de uitslagen worden de profs en de recreanten gescheiden. En daarna door te gaan voor de hoofdprijzen in beide categorieën. De deelname aan het bedraagt 5 euro per persoon, dus daar hoef je het niet voor te laten. En ieder die zichzelf vindt dat hij of zij het genalenpellen redelijk beheerst, kan zich inschrijven. Ga deze gezellige uitdaging aan en doe mee. Nou, dan weten we dat. Het is uh, 5 euro, strandpaviljoen Thalassa, boulevard... Nee, boulevard Banar, strandafgang nummer 18. Telefoonnummer is 023-5715-660. En de website is www talasse 18.NL. Nou. Nou. Alle, alle pelles vast, ja. heel veel plezier. Uh, ja. Hou jij van de granalen? Ik vind de granalen heel erg lekker. Ja? Ja, Vooral de cocktail, niet. of niet? Uh, vind ik ook lekker, maar gewoon op een broodje. Ja? Uh, nee. Uh, is lekker. Niet mijn favoriete vis. Ja. Altijd weer ZFM. Ja. Dat ja, zou ik afkondigen. Want, zou ik afkondigen? Ja, wie het was. Oh, wie, oh, wie waren het dan? Geen idee. Oh, nou, dan doe ik wel. Don't, don't stop believing van Journey. Ja. Nou, we hadden het uh, tijdens de, de uitzending en ook buiten de uitzending... hadden wij het over dat uh, over circuit Zandvoort. En dat is uh, op de tribune. Kan je voor de Amerikaanse Grand Prix kijken? Ja, en hoewel we nog even moeten wachten op een Nederlandse Grand Prix... is dat voor Zandvoort geen reden om alvast Nederlandse Formule 1-fans... op de hoofdtribune te krijgen om Max Verstappen aan te, Max Verstappen aan te moedigen. circuit opent namelijk op zondag 22 oktober de hoofdtribune... om vanaf daar de Amerikaanse Grand Prix te volgen. Zandvoort is het initiatief gestart of samen met de BOVAG. had jij ook al verteld. Ja. Er zal plek zijn voor 2000 Formule 1-fans op de hoofdtribune... en de race zal worden uitgezonden op een megagroot videoscherm... van ruim 60 vierkante meter. Goedemorgen. Het mooie is dat het evenement ook nog eens gratis toegankelijk is dus. Allemaal lekker komen, lekker gezellig. En de kaarten zijn online verkrijgbaar, dus je moet wel een kaartje hebben. En per persoon kun je maximaal vijf plekken reserveren. Het is aan te rijden om snel te boeken... aangezien de vorige evenement van BOVAG ook razendsnel vol zat. Daarnaast is het natuurlijk ook ongelooflijk tof om de race vanaf de Hooptribune te bekijken. Oh, jij gaat er een, hè? Ik ga er ja. Heb je al ja, kaartjes? Ja. ja. Oh, ja, ja. ik vind het wel mooi dat het gratis is. Dat vind ik een heel mooi initiatief. Ja, er is een overleg gebeurd met de BOVAG, omdat het eerste evenement, dat je met je auto op de grid stond, ja. staat. Ze staan er nog niet, dus het kunnen ook niet stond. Dat kan niet. Nou, ja, oké. Okay. Maar dat, tezijde, um, dat evenement was heel snel uitverkocht. En um, er waren heel veel teleurgestelde mensen. Dus in overleg met het circuit heeft BOVAG besloten om dat alsnog te organiseren zo. Ja. Oh, het dus is een goed initiatief. Het is toch wat? Een, een scherm van 60 vierkante meter. Goedemorgen. Ik ben er heel benieuwd. Ja, dat kan ja. ik me voorstellen. En is het uitverkocht? Weet je dat al? Nee, dat weet ik niet. Dat weet, nee, je niet. weet ik niet. Okay, nou. dus, uh, in, nee, in ieder geval uh, veel plezier. Ja, dankjewel. Ja. En, uh, ik ga het allemaal meemaken. Ja, leuk. Ja, we gaan, uh, gaan we naar uh, een... Uh, Zekke vol met zonneschijn. als je Ja, ik, ik zie het. Ja, ik zie het. Ja, die Natasha met het uh, zakje vol met zonneschijn. Ja, eerst was het zwaaien, toen werd het Ja. Ja, alles om je aandacht te krijgen. Ja, dat kan me ja. voorstellen. Maar ik ben ja. zo, ge, uh, ik ben zo zit ik in dat stukje wat ik zelfs hier lees. Dus. Ja, maar maar dat komt het tweede, tweede We doen het tweede uur. Ja. We gaan eruit met de soep, soep. Soep, soep, soep, soep, soep, soep, soep, soep, share Ja, nou, tot straks. Ja. Na het nieuws en de reclame. Precies. Tot zo. Doei.